Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Songfestival is volgend jaar definitief in het Verenigd Koninkrijk. In welke stad dat gaat gebeuren, wordt nu onderzocht. Normaal gesproken organiseert het winnende land de volgende editie... maar de EBU, dat is de club die het Songfestival organiseert... zei eerder al dat dit voor Oekraïne niet mogelijk is vanwege de oorlog in het land... Het Verenigd Koninkrijk werd tweede en dus mogen zij het nu doen. De organisatie zegt wel dat Oekraïne betrokken wordt bij de shows... zodat die ook Oekraïnse elementen bevatten. In Myanmar zijn voor het eerst sinds de jaren 80 vier mensen geëxecuteerd. In het Aziatische land worden vaker mensen veroordeeld tot de doodstraf... maar die straf wordt bijna nooit echt uitgevoerd. Sinds vorig jaar hebben militairen de macht gegrepen in het land... en die willen een duidelijk signaal afgeven, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het lijkt er vooral op dat demonstranten en het verzet angst willen inboezemen... omdat het ze maar niet lukt om het land onder controle te krijgen. De slachtoffers waren mensen die actie voerden voor meer democratie. Pech voor honderden reizigers op het vliegveld in Rotterdam. Ze zouden gisteravond vertrekken naar Ankara in Turkije. Maar er is zoveel vertraging dat het vliegtuig pas morgenochtend opstijgt. Deze reizigers balen ervan. Er is geen vlucht, er is niks er is niks te zien op de schermen. We hebben gebeld met het consulaat, we hebben de Corendon-medewerkers aan de balie gevraagd. Maar gewoon geen informatie, ze kunnen geen toestel vinden.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 Een lekker begin weer van Sopot uh, op zaterdag. Jode Ed Sheeran en uh, Shape of You. Het is even na twee uur een zonnige Zandvoort. Goedemiddag allemaal. En wij zijn er ook weer in de studio. En Albert-Jan, ook een goede middag. Maar we hebben ook nog een... Ja, we zullen maar even noemen <laughs> gast... Een gas, stagiaire. Gas, ik durf het bijna niet te zeggen. Een stagiaire. Hallo Benno. Ja, al nee, al Albert-Jan en Rob, een hele goede middag. Hey, hele goede middag. Fijn je weer op de radio te horen, Benno. Nou, dat vind ik zelf ook. En, um, nou, en ik heb uh, nou, een hoop verwachtingen dat, dat er gezellige middag gewoon gaan maken. Kijk, dat gaan we zeker doen. Uh, ja, je, van waar je, je aanwezigheid? Wat gezellig. Nou, ik heb gehoord dat jij gaat emigreren. Dus, ja, ja. <laughs> ja, ja. Dus, ja, ja, ze dan, spreken daar wel een andere taal. Ja, ja, ja. ja het, uh, ik kon je net ook niet verstaan. Maar goed. <laughs> uh, uh, uh, dus uh, ja, er moet iemand anders komen. En misschien ja. word ik dat dan wel. Nou. Hm. In ieder geval, uh, welkom uh, wederom in de studio, want je bent uh, een oude bekende voor, voor velen uh, van ons. Jazeker, ik, uh, ik moest toch terugdenken, Rob, aan uh, onze periode in, uh, in de watertoren zelfs. Dat is heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. En, en daar maakten Rob en ik, uh, nou heette het toen ook al, Zaltpoort op zaterdag? Ja, ook okay. al. Ja, Oké, okay. ja, nou, nou kan je nagaan. En toen kwam jij op het, <laughs> Jan. Alsof ik geboren werd. Ja, ja, ja, ja. En toen was jij er in één ja, ja. keer. Maar je bent er nog steeds op de radio. He? Je bent nooit uh, weg geweest eigenlijk, Benno. In, nee, inderdaad. Um, we hebben eerst programma's gemaakt in de Watertoren. Toen ben ik autosportverslaggever geworden, de eerste van uh, ZFM. Ik heb nog wekelijks een programma met New Age muziek en uh, Peaceful Radio... elke zondagavond van 8 tot 10. Kijk, kassa, ring, ring. Ja. <hijkt> nee, leuk. Uh, fijn dat je erbij bent. En uh, vanmiddag gaan we er een uh, gezellig programma van maken, heren... Zeker. Ja, en er is weer van alles te doen in het dorp, beste luisteraars en kijkers niet te vergeten. Hè? We hebben ook kijkers. Oh ja. Uh, ja, de TV. Uh, rechts van je rechtsboven oh, daar. Ja. Ja, Dag. Hallo. ja. Oh, heel goed. <laughs> uh, ja. Jij ja. bent vol in beeld Berro. Oh, geweldig. Weer, uh, weer uh, dit weekend sowieso weer veel, uh, veel evenementen. Vandaag uh, mocht u in Zandvoort zijn uh, en u wil eens een keer een kijkje nemen op het circuit. Vandaag wordt daar uh, DNRT races verreden. Dat zijn laagdrempelige, fi financieel gezien, laagdrempelige raceklasses. En uh, dan is de entree ook gratis. Dus je bent van harte welkom om daar een kijkje te gaan nemen. Vanavond hebben we ook uh, weer live muziek op het strand. In de serie van Zandvoort Live. En uh, dat is uh, Beach Festival. En dat is uh, voor 20 plus op het strand. En dus ook weer gezellig uh, met de, dit prachtige weer. Een heerlijk avondje swingen op het strand tijdens Zandvoort Live. Goed, uh, wat bent u van ons verwacht? Nou, allereerst natuurlijk de uh, vaste items. Zoals er zijn rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, half drie hebben we het weerbericht. Uh, dier van de week ontbreekt ook niet. En die heeft de passende naam whisky, Als hij nu alweer weg is. is Whiskey, uh, mooie gaat, naam. Het gaat vaak heel snel uh, met een uh, dier in het dierentehuis. En uh, voor je het weet uh, zijn ze weer geplaatst. Maar whisky zat er vanmorgen nog. Dus vandaag aandacht voor whisky. Ja, het gedicht van de dag, de voorlaatste dag van de tour... De, de tijdetappe, dus uh, we gaan een ode brengen uh, aan uh, de Tour. En dat doen we om kwart voor vijf tijdens het gedicht van de dag. Nou ja, en... Poggi heeft uh, wel zijn best gedaan uh, van de week, toch? Ja, ja nee, klopt, hij heeft zijn best gedaan. En uh, we hebben natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort over een tweetal platen. om kwart over er twee... Verder hebben we natuurlijk een aantal artikels uit Zandvoort voor u. Waaronder natuurlijk de parkeerchaos en hoe de wethouder Martijn Hendricks daarop gereageerd heeft. Onze collega's van NHTV waren in Zandvoort. En vroegen hem wat hij er daarvan vond. Dat Heb je ook de... nog nieuws over de dolfijnklimster? Uh, nee, want we hebben straks het interview om tien over half drie van Ernst Brokmeijer. Die mag dat dan gaan uitleggen. Want uh, Ernst Brokmeijer was vanmorgen de gast tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Uh, gepresenteerd door Ben Zonneveld en Ger Loogman, onze collega's. En uh, ja, afgelopen dinsdag was natuurlijk de warmste dinsdag uh, sinds tijden. En uh, Ernst Brokmeijer doet daarvan verslag. En zal ongetwijfeld ook stilstaan bij het de dolvijn gebeuren. Tien over half drie is het zover goed. Verder nog veel Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Uiteraard tussen vier en vijf uitgebreid aandacht voor de kwalificatie uh, van uh, de Formule 1 in uh, Frankrijk. En wellicht nog wat pit nieuws uit de Pitstraat. Dus ik ben blij dat jij er bent, Benno. Dus, oh ja? ja dan kan je, kan je ons helpen, helemaal goed. Oh, oh, oh gelukkig. <laughs> uh, en natuurlijk, ja, zoals al gezegd, de Tour de France. De, de afsluitende, de, de voorlaatste etappe uh, uh, vandaag. Een individuele tijdrit. Uh, van 40,7 kilometer. De kanonnen komen pas uh, na 5, uh, vanaf uh, nou ja, zou zeggen, 5 voor 5 uh, in actie. Met Zera uh, Thomas. En om uh, 2 minuten voor 5. Pogacar en om 5 uur. Natuurlijk de gele trui drager Jonas Vingaard en, en om 12 minuten over 4 start de uh, best geclasseerde Nederlander. In de persoon van Bauke Mollema. Nou, morgen is de optocht naar Parijs. Dus dan kan je rustig achterover gaan zitten en uh, de zaak gaan bekijken. Want daar uh, drinken ze wel onderweg. Ja, er wordt onderweg gedronken. Goed, ik zou zeggen, er is genoeg te doen de komende drie uur. En eh, hartstikke mooi dat Benno er is. En ik zou zeggen, luisteraars en kijkers, eh, vergeet niet... te genieten van uw enige echte lokale radio CFM Zandvoort. Dankjewel uh, Alberton en uiteraard ook uh, Benno. We gaan er uh, drie uur lang weer een uh, feestje van maken. De Zandvoortse radio is bij je. en niet alleen uh, informatie. Maar we hebben vanmiddag ook heel veel lekkere muziek meegenomen... naar de studio aan de Tolberg. Wat dacht je van deze film van Michael Brown in Close to Perfection? Zeker een uh, dansles, ik uh, noem het deze van Michael Brown. En Close to Perfection. Zo so, ik het nieuws in het kort. Maar we hebben nog uh, een uh, leuke zomersplaat voor je. Ach, dit is ZFM Zandvoort. Hm. Zandvoort. Zandvoort. En die is van uh, The Beach Boys. Boys komen geregeld langs op de Southport Radio. En met name natuurlijk op een op zonnige zaterdagmiddag zoals vandaag, hoor. met inderdaad de California Girls. Het is kwart over twee geweest. Albertus zitten klaar voor het nieuws in het kort. De gemeente Zandvoort denkt niet dat de parkeergaos afgelopen dinsdag in de badplaats een direct gevolg was van het veranderde parkeerbeleid.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 Uh, en je zal, maar, je zal met elke parkeerbeleid uh, problemen hebben en min, als er, dat er minder sociale mensen zijn die hun auto midden op de stoep neerkwakken, al dus het commentaar van deze wethouder. We hebben straks een uh, bijdrage van onze collega's van NHTV waarin uh, ook uh, wethouder Martijn Hendricks om een reactie wordt uh, gevraagd. Een 28-jarige man uit Haarlem is vanmorgen rond half 1 aangehouden... nadat omstanders de man betrapt hadden op het stelen van een fiets. Dat gebeurde aan de strandafgang Bernaar in Zandvoort-Bloemendaal. De man was bezig met een slijptol, een slot door te slijpen. Dit werd gezien door omstanders en de verdachten gingen er vandoor. Die wisten de man te pakken en korte tijd later over te dragen aan de agenten... en de verdachte is daarna aangehouden en meegenomen naar het politiebureau... Afgelopen dinsdag gaat tot nu toe de boeken in als de warmste dag van het jaar. Door het prachtige weer was het topdruk op het strand in Van Zandvoort... en dat zorgde ervoor dat de hulpdiensten, waaronder de Zandvoortse reddingsbrigade, de strandpolitie en de KNRM alle zeilen bij moesten zetten. Enige tijd waren er drie dolfijnen vlak voor de kust te zien die voor de nodige aandacht zorgden. Het bleef lang druk op het strand en de lifeguards waren tot aan middernacht actief bezig. En moesten natuurlijk ook nog al het materiaal schoonmaken en opruimen. Ook daarover om tien over half drie meer nieuws. Op de Algemene Begraafplaats Noorderduin aan de Tollensstraat in Zandvoort hebben vandalen dinsdagavond vernielingen aangebracht aan 10 graven en een stenen beeld. Het vandalisme is vastgelegd op beveiligingscamera's van de begraafplaats. De politie is direct een onderzoek gestart. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de vernielingen afgelopen dinsdag tussen 10 uur s avonds en 11 uur s avonds gepleegd. Bij tien graven zijn de stenen omgeschopt, ook is er een klein beeldje vernield. Er zijn geen uitingen van haat aangetroffen, zoals haken kruisen, aldus een woordvoerder van de gemeente. De gemeente gaat dan ook uit van baldadigheid. Er is aangifte gedaan en de zaak is in onderzoek. Inmiddels zijn de nabestaanden op de hoogte gebracht en zijn de beheerders van de begraafplaats begonnen met herstellen van de schade. De politie verzoekt getuigen om zich te melden via 09008844, 0900 8844 En tot slot, er komt pas na komende Grand Prix Formule 1 op 4 september duidelijkheid of de organisatie het evenement in Zandvoort ook in 2024 en 2025 gaat organiseren. Voor 2023 is er al een de tract met de Formule 1-management getekend. Daarna zal Zandvoort een optie voor nog eens twee jaar lichten. De verwachting is dat de lichten pas in oktober eventueel op groen gaan. Maar we lopen niet te hard van stapel, aldus algemeen directeur Robert van Overdijk. We zijn een 100% geprivatiseerd evenement. En dan kom je er niet alleen met de kaartverkoop. Ook de sponsoren, de gemeente en andere partijen moeten meegaan. We kunnen niet rekenen op de overheidssteun, zoals in andere landen. Maar de gesprekken zijn gaande en dat ziet er positief uit. Ja, Robert van Overdijk die was van de week ook nog bij BNR Nieuwsradio. En toen vertelde hij ook nog dat inderdaad zo'n evenement als de Formule 1... dat is het grootste evenement van Nederland... En volgens mij van uh, heel Europa trouwens. Wat uh, niet uh, gesubsidieerd wordt door een uh, overheid. Maar uh, puur uh, door uh, geld van uh, kaartverkoop en uh, sponsoren van het uh, evenement. En wij gaan hem uiteraard weer meemaken begin september. In de eerste week van september. Dan zijn wij er weer klaar voor hier in Zandvoort De Formule 1 met uiteraard ook uh, Max Verstappen. En die is vandaag ook le lekker bezig trouwens. Maar daarover straks veel meer. Hier is Maria. story Growing up in Spanish Harlem She living the life just like a movie star Somebody judges see you later, yeah East Coast. I mama, mama, Jola, mama, Jola. I would Maria Maria. She reminds me of a West Side story. Growing up in Spanish parlor. by Carlos Santana. I said, I love for fella. Don't get noticed. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Me go, that is. I Me Mia Maria on the corner. Figure gonna ways to make it better. Morning. Then I look up in the sky. Open the theater. side. Zo dadelijk gaan we het weerbericht krijgen van Benno Veugen. En dan horen we of het zonniger wordt dan dat het vandaag is. Maar om vast in de stemming te komen draaien we Maria Maria. Uiteraard de single van Santana. Nog één hitje zo voor het weerbericht. En dat is deze van saint -Mier. Een kleine drie maanden geleden draaiden wij deze plaat al op de Zandvoorts Radio. En nu in Huts, je hoorde de signaal van Son milieu. En met die hitte is het inmiddels alweer half drie geworden. Nou, uh, Benno, ik ja. ben heel benieuwd of het uh, nog een beetje mooier gaat worden dan uh, dat het nu al is. Ja, een lekkere dag trouwens. Ja, nu is het in ieder geval heerlijk. En we gaan eens even kijken wat Rico weer voor ons heeft samengesteld. Vandaag natuurlijk flinke periode met zon. Er staat weinig wind en het wordt vanmiddag 23 graden hier in het Westen. En 25 in het Oosten van Randstad. Nou, dat zal Albert Jan heel erg fijn vinden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen start de dag met veel bewolking. In de middag breekt de zon door... Er staat een matig westenwind en wordt het 27 of 29 graden. Ja, ja, ja, maar dat wordt weer zweten. Maandag is het bewolkt en valt af en toe wat lichte regen. In het middag is het droog en breekt de zon af en toe door. Stevige westenwind waait er dan en wordt maximaal 23 graden maandag. En 26 in het oosten van de Randstad, want daar hebben we het over. Dinsdag een mix van zon, wolken en hier en daar een bui. Fijn voor de tuin. En is het, even kijken, het wordt 20 tot 21 graden. Woensdag blijft het droog. Een flinke periode met zon. en Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Temperatuur 20 tot 21 graden. Donderdag blijft het ook droog. Het schijnt regelmatig de zon en waait een uh, matige noordoostenwind... en dat wordt 22 tot 23 graden. Nou, als ik jou zou horen, Benno, is het gewoon een uh, standaard uh, Nederlandse zomer... die we de komende dagen gaan krijgen. Nou, inderdaad. Maar lekker toch? Ja, zeker. Niet te koud, niet te heet. Helemaal mm. heel goed. Het, nieuws is, uh, of het uh, weerbericht is ook na te lezen. Uiteraard op de website van uh, Rico Schreuder. En ik hoorde Benno toch echt zeggen 27 tot 29 graden. Nou, dan uh, gaan we maar weer even een lekkere zomersplaat voor je draaien. Hier is ze lekker lekker. Ja, Zingel, echt een gouden, gouden, oude. Je Gary Lowe uh, inderdaad. En uh, de zonnige klanker bij de Zandvoorts Radio. En als we aan de zon denken, denken we uiteraard ook aan het strand. Nou, daar gaan we het zo dadelijk uh, over hebben. Althans, Ernst Brokmeijer. Want hij was vanmorgen te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. En uh, zo dadelijk gaan we luisteren naar dat interview... wat hij met onze collega's had. En het gaat uiteraard over die topdrukte van afgelopen dinsdag. de dolfijnen aan de kust. Dat soort dingen. Je hoort het naar de van Koen cool in de Gang en Joanna. De zinger van de Cool in the Gang en uh, Joanna. We gaan naar het uh, strand toe. Want uh, ja, afgelopen dinsdag was het uh, mega druk uh, op het strand uh, van Zandvoort. Ja, het was wat uh, de heetste dag, uh, heetste dag uh, ja, sinds tijden hier in Zandvoort. En uh, Ernst Brokmeijer en zijn team van de Zandvoortse Reddingsbrigade hadden natuurlijk hartstikke druk op deze spe speciale dinsdag. Om het zo maar eens te zeggen. Van morgens vroeg tot s avonds laat zijn ze in de weer geweest. En ze hebben zelfs uh, uh, uh, uh, die dingen gespot. Uh, Dolfijnen gespot. Ernst was vanmorgen te gast bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. En wel bij Ben Zonneveld en Gerard Loogman. En hij vertelde over die memorabele warmste dinsdag van uh, sinds tijden. Hoe is het? Ben je de afgelopen weken een beetje doorgekomen? Nou, hoezo? Was er iets bijzonders? Uh, <laughs> nou, het was een beetje druk. Volgens mij. En een beetje warm. <laughs> en een beetje warm.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 Nou ja, volgens mij waar de media natuurlijk vol van heeft gestaan... is natuurlijk de, de twee dolfijnen die afgelopen dinsdag voor de kust dobberden. Ja? Echt iets unieks wat wij eigenlijk ook nooit, nooit meemaken.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 Want het was uh, reten druk uh, hier in uh, Zandvoort. Heb jij nog wat uh, meegekregen van de drukte en dergelijke? Nee, helemaal niks. Helemaal niks? Nee, nee ik, ik was aan het werk, dus uh, ik zat in een, uh, met een aircootje aan in de auto. Kijk, kijk, kijk, kijk, ja. kijk. Nou, hier was het uh, gekke huis. En niet alleen uh, op zee, uh, albert maar ook uh, met uh, parkeren. En daar heb jij weer het een en ander uh, van gemerkt, volgens mij. Ja, klopt. Maar dat is uh, daar, die, uh, dat interview wat onze collega's van NHTV hadden met de uh, wethouder uh, Martijn uh, Hendricks. Dat doen we in het tweede uur, begin van het tweede uur. Mooi, nou ja, we hoorden het zojuist als de gele vlag hangt. Dan hangt die er niet zomaar en dan moet je uitkijken. Als je het water ingaat, zullen zeggen het is kouderood. Het is kouderood, sinds ik jou hier zag. Storm je door mijn hoofd en ik kan je niet vergeten. En ik weet niet eens wat je naam nou was. Ik voelde het meteen En ik kan je niet vergeten Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De hemel Ik keek me aan en ik en Ik was sprakeloos sentie en un, deux, trois, quatre, comment que Je sentien aan te draaien Kijk comment daarvoor ik je t'aime Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd Probeer het wel maar het is hopeloos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 Zingen van Jaap Rees maar doet het redelijk goed bij onze zuiderburen. buren. de koude rood op de zaterdag. Nogmaals, welkom dat je erbij bent. Zie je tot aan vijf uur met dit programma. En vandaag als. Als stagiair hebben wij, ja, ja. Hebben wij Benno <laughs> Veuge. En Benno, jij weet alles van wat er over twee dagen gaat gebeuren... wat betreft de National Drowning Prevention Day. Ja, inderdaad. We hebben een persbericht binnengekregen. En in 2021, eh, toen is het eigenlijk 25 juli tot deze dag... World Drowning Prevention Day, uitgeroepen door de Wereld... Organisatie, gezondheidsorganisatie, zo moet ik het zeggen. En ook in Nederland wordt daarbij stilgestaan op, het, op de veiligheid in, op en langs het water. Extra aandacht wordt daarvoor gevraagd voor, even kijken, voor de recent gestarte landelijke bewustwordingscampagne. Wie checkt jou veilig in en uit water? Zo heet deze campagne. Elk jaar verdrinken er wereldwijd naar schatting 236.000 mensen. Volwassenen en kinderen. Nou, daar hebben we afgelopen week een dramatisch voorbeeld weer van gehad in Nederland. Van Duitse gasten die helaas verdronken zijn. En in Nederland zijn dat ongeveer 100 mensen per jaar. En elke verdrinking is er natuurlijk één te veel. Het internationale thema van de World Drowning Prevention Day in 2022 is doe één ding om verdrinking te voorkomen en het sluit naadloos aan bij de campagne Wie Checkt Jou in Nederland. Bij deze campagne vraagt een groot aantal partijen waaronder de Nationale Raad zwemveiligheid, reddingsbrigade Nederland en Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij KNRM en Rijkswaterstaat die doet ook even mee, aandacht voor risico's van zwemmen in opperwater en Een dringende oproep is er, wordt er gedaan want met de campagne wie check jou, wordt een dus de omroep gedaan om er altijd voor te zorgen... dat iemand jou in de gaten houdt... als je het water ingaat. Je vrienden aan de kant, je buddy in het water. Um, ja, dat stond ook nog bij. Een lifeguard staat officieel in het persbericht... maar het lijkt me een beetje raar... als iedereen naar de reddingsbrigade uh, loopt... van, uh, kun je mij even in de gaten houden? Dan krijgen ze het nog drukker. Ja. Ja. Ongelooflijk. Nee, uh, ja, dus nee dat, Heel dat, duidelijk, iemand moet een uh, oogje in het zeil houden... als je het uh, water ingaat. Zo is dat. Heel verstandig ja. en uh, die dag is dus... Uh, uh, wanneer? Aankomende maandag... Maandag 25 juli, ja. Maandag 25 juli. Er wordt er extra aandacht aan uh, gevraagd. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Nou, dit kwam ik tegen. Ik denk dat moet ik gewoon draaien op de zaterdag. Helemaal live. Hier is in Incognito. crowd with your business the streets talking out loud Say your body this and that, how my you don't I swear, she must believe it's all has been Hey boy, you better bring the chill around It is outside truth, the dirty load down